Van 12 uur. Buitenbal moet met het RWS Journaal. Door de vergrijzing zijn de AOW-kosten de afgelopen vijf jaar met bijna een kwart gestegen. In 2013 is er voor bijna 33 miljard euro aan AOW-uitkeringen uitgegeven. Een stijging van zo'n 6 miljard ten opzichte van 2008. De kosten worden wel gedrukt nu de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog gaat. De verhoging van één maand vorig jaar schilderde de overheid al ongeveer 200 miljoen euro aan uitkeringen. De afgelopen dagen zijn meer dan 130.000 Koerden uit Syrië gevlucht naar Turkije. De Turkse vicepremier is bang dat dat aantal nog verder oploopt. Turkije heeft een aantal grensovergangen gesloten om de grote stroom vluchtelingen uit Syrië tegen te houden. Veel vluchtelingen komen uit de Syrische stad Kobani. Die wordt bedreigd door milities van terreurorganisatie Islamitische Staat. De huizenprijzen zijn opnieuw gestegen voor de vijfde achtereenvolgende maand. In augustus waren huizen gemiddeld 1,7% duurder dan in augustus vorig jaar, meldde het CBS het kadaster. Het gemiddelde prijsniveau is nu ongeveer even hoog als in mei 2003. Vorige week maakte het kadaster al bekend dat er in augustus 24% meer woningen zijn verkocht dan een jaar eerder. Duizenden studenten in Hongkong zijn in staking gegaan om meer democratie af te dwingen. Ze volgen een week lang geen colleges. Volgens een Chinese krant hebben honderden docenten en onderwijsmedewerkers zich bij de staking aangesloten. De actievoerders willen dat China zich niet bemoeit met de verkiezingen voor een nieuwe leider in Hongkong in 2017. Premier Key van Nieuw-Zeeland wil volgend jaar een referendum over de nationale vlag. Hij wil af van de Britse Union Jack, die nu linksbovenin staat. Nieuw-Zeeland was vroeger Brits grondgebied. De premier vindt de Union Jack een erfenis uit het koloniale verleden. Het weer vanmiddag breekt vanuit het Noordoosten de zon steeds vaker door. Er waait een matige tot vrij krachtige noordenwind. En het is zo'n 17 graden. Dit was. de Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er veel op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Hoofddorp en het Ringvaart Aquoduct, 5 kilometer. Tussen Knopenburgerveen en Veen en het Ringvaart Aquoduct is maar één rijstrook open. Dat heeft te maken met technisch onderzoek na een ongeluk. Op de A44 Amsterdam-Den Haag tussen Leiden-Zuid en Wassenaar staat 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En dan zijn we er weer. Goedemiddag. Het is vijf uh, minuten over twaalf. Uh, nog iets. En uh, dat betekent dat we weer gaan beginnen aan een nieuwe week. Uh, ZFM luncht op deze maandag. De 22 september 2014. Elke dag live op de radio. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en vandaag natuurlijk. ...met uh, Maurice als, als, als uh, sidekick. En, uh, morgen natuurlijk met Charles Charle en Dolly. Uh, woensdag weer met mijzelf en Angela. Donderdag met mijzelf met de Dolly. En uh, vrijdag mijzelf met Angela. Nou, uh, het is weer een leuk gevarieerd geheel. En we gaan weer leuke dingen doen. Vandaag hebben we een nieuwe rubriek. En we gaan nu inlichten en bijpraten over het cursusaanbod. Wat uh, pluspunt te bieden heeft de komende week. Dat gaan we voortaan elke maandag doen... En zo kunt u dan eh, kennis nemen van al het goede werk dat er bij Pluspunt in Zandvoort gedaan wordt. Dat doen we straks om kwart over één. Dan hebben we verder natuurlijk nog het weekendreport in deze uitzending. Tijd weet ik niet precies, maar dat komt vanzelf wel van voren. En natuurlijk het, het Regio Nieuws op een half uur vandaag gepresenteerd door Maurice. Ja, ja. En verder natuurlijk heel veel lekkere muziek. Ja, natuurlijk, dat hebben we altijd. Dus eh, hebben we hebben weer een 3-in-1. Ik ga er vandaag eentje herhalen die de vorige keer dat ik hem uitzond eh, niet goed liep. Dus dat doe ik vandaag nog een keer over. Want die meneer die hier aangevraagd heeft, heeft natuurlijk wel recht op een goede 3-in-1. Dus dat gaan we vandaag even herhalen. Want de vorige keer eh, liep dat niet helemaal zoals het lopen moet. En dat doet hij vandaag hopelijk wel. Dus vandaag opnieuw de 3-in-1 van The Jam. En uh, die 3-in-1, ja, die kunt u natuurlijk zelf aanvragen hè, als u dat leuk vindt. We hebben er al een heleboel. Je hebt alweer voor twee weken genoeg. Maar dat maakt niet uit. We hebben uh, afgelopen vrijdag even gelobbyd en zo. En uh, er zijn diverse ontzettend leuke ideeën naar voren gekomen. En uh, die gaan we natuurlijk de komende week allemaal uitzenden. Nou, de komende week kunnen, mag ik wel zeggen, want ik, heb, uh, ik al, we hebben al aardig wat staan. Maar het maakt niet uit. Als u uh, een idee ervoor heeft, stuur het ons gewoon. Of eh, ik wil een formuliertje in bij een van de meewerkende cafés. Dat is altijd, ja, dat is altijd handig natuurlijk. Of eh, stuur het gewoon in via Facebook. Onze Facebookpagina ZFM. Ofwel Zandvoort Luncht. Zo moet ik zeggen. Zandvoort Lunch. Zo heet de website. De Facebookpagina. We hebben ontzettend leuke suggesties alweer binnengekregen. Vandaag dus de jam. Dan weet u dat vast ook weer. En uh, nou ja, de rest van de week uh, krijgt u er ook nog een aantal. Ik weet niet welke, maar dat zien we wel. Hoort u weer places to go, Anouk. ...singel van Anouk. My -A -A en dit is de nieuwe single van Beers Den. En dat noemt heet Elysium.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 dat heet Elysium. Ja, en dan is het nu tijd voor de 3-in-1. Aangevraagd door Frans, deze. hebben hem al eens eerder geprobeerd, maar toen ging het niet goed. En vandaar dat we hem vandaag herhalen. De Gem. 1 1 name for the gem. Precious, who's that five o'clock hero at the town called Malice. And it's in the Beach Boys. Well, Sunny down snuff, I'm alright By the heroes and... oorspronkelijk bedoeld was voor het album Smile in de 60s. Maar uh, tijdens de opnames uh, voor dit album uh, werd uh, Brian Wilson uh, eigenlijk lichtelijk gestoord en hij is er toen mee gestopt. Hij wist echt absoluut niet meer welke kant hij op moest met het album. En het is dus eigenlijk nooit afgemaakt. Later is er nog een versie gekomen die heette Smiley Smile. Daar stonden een uh, aantal stukken op. Maar nu is uh, dat, dat oorspronkelijke album is, is er dus wel. Uh, tenminste, ik kon op... op uh, op Spotify staat, een, er staat een, een album, dat heet The Smile Sessions. En daar staan dus eigenlijk alle stukken op die op dat album eigenlijk terecht had moeten komen. Brian Wilson heeft het ook een aantal jaren geleden zelf live uitgevoerd met een, een all-star band, zeg maar. Niet met de Beach Boys, maar wel uh, de liedjes. Nou, in ieder geval, het is te horen, dit nummer is samen met Good Vibrations eigenlijk uh, overgebleven. ...van het oorspronkelijke album. En uh, dat waren dus ook hits. Dit was toen de tijd, de opvolger van... ...Good Vibrations. Heroes and Villains. Ja. Voor Zandvoort en de regio. Ja, ja, dames en heren. Hier zie je dan onze Stern News reporter. Hier is het Regio nieuws met Maurice Mulder. In Goedemiddag Rut en Goedemiddag Luisteraars. Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedt morgen aandacht aan een man... die meerdere malen mensen op leeftijd heeft bestolen van hun pinpas... en daarna geld van hun rekening pinde. De man sloeg in maart en april dit jaar toe in onder andere Heemsteden Annapolona... Bergen, Hoorn en Monnikendam. Op 4 april en 11 april dit jaar werden in Hoorn en Monnikendam twee oudere dames aangesproken door een man die de slachtoffer afleidde met een landkaart. Hierna was hun pinpas verdwenen en was er ook geld meegepind... voordat de pas geblokkeerd kon worden... Er zijn inmiddels ook beelden van eerdere pintraxacties in andere plaatsen waar deze man pint met gestolen passen. Op 24 maart dit jaar wordt in Heemstede gepint, vlak nadat de pas van een 92-jarige vrouw gestolen was. Een aantal dagen daarna, op 27 maart, pint hij eerst met de net gestolen pas van een 87-jarige vrouw in Bergen... die dezelfde middag overkomt, uh, die dezelfde middag overkomt een 89-jarige man in Annapallona hetzelfde. Het lijkt erop dat deze man vaker toeslaat bij voornamelijk ouderen. Nadat hij bij het boodschappen doen hun pinpas heeft afgekeken, een pincode heeft afgekeken, leidt hij ze dus af. Offsporing verzocht wordt morgenavond om half negen uitgezonden op NPO 1. Onder meer een traumahelikopter en verschillende hulpdiensten zijn zaterdagnacht uitgerukt om een man aan de Adriaan de Jongstraat in Haarlem uit zijn benarde situatie te redden. Schrik niet, het slachtoffer had zichzelf namelijk verstikt in een stuk. Frikandel. Twee ambulances en twee politiewagens waren al snel ter plaatse om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben het slachtoffer eerst de hulp verleend en voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis. Het gealarmeerde traumateam hoeft uiteindelijk niet meer ter plaatse te komen. Dus kijk uit, dames en heren, met frikandellen tegenwoordig. Was het speciaal of uh... Ik denk het. Of zo'n mega Frikandel. Die ja. heb je ook, hè? Die hele grote. Ja ja, ja, ja, ja. Ik denk dat het er zo heen was. Ja, ik denk het ook. Of uh, Frikandel Oorlog. Kan dat ook? Kan ook nog. Alles komt je. Ja. Nou, Ruud en Angela die weten er alles van, want duizenden reizigers hebben de 175e verjaardag van het spoor in Nederland gevierd. Vooral in de ochtend was er veel belast belangstelling voor de historische treinritten tussen Amsterdam, Centraal en Haarlem. Het Spoorwegmuseum vierde het jubileum afgelopen weekend met meerdere activiteiten. Zo stuitte op het Amsterdamse stationsplein niet vermoedende reizigers... rond de middag op een theatervoorstelling waarin stoomlocomotief De Arend de hoofdrol speelde... De 175 175ste verjaardag van het spoor werd georganiseerd door zo'n 60 bedrijven uit de spoorsector. Een van de bijzonderste treinen uh, is de zogenoemde Blokkendoos, een elektrische trein uit 1927. En Ruud heeft erin gezeten. Ja, heb ik erin gezeten. En hoe was het? Ja, dat was, dat was leuk. Het was echt nostalgie. Omdat het, uh, vroeger had je dus nog treinen met houten banken. Dat ja. was de derde klas, dat heb je tegenwoordig niet meer. De, de reisvereniging Rover zou nu uh, op zijn achterste benen staan. <laughs> Houten banken. Maar dat kan toch zie... niet? Nee, dat kan toch niet. Maar dat zag er toch mooi uit, joh. En een raam die open kon en... dus niet uit het raam uh, of zo. Binnen de ramen blijven. De ramen ja. Ja, de ramen want die ramen blijven, ja. die konden in, dat kan tegenwoordig helemaal niet meer. Want nee. in de trein nu helemaal geen raam meer open. Vanwege de airconditioning. Maar toen kon het raam dus nog helemaal naar beneden. En dan kon je gewoon naar buiten hangen. Maar ja, dat was natuurlijk niet altijd even bevorderlijk. voor als onze. Er... <laughs> 1, 2, 3 betonpaaltjes kwamen of zo. Nee, op, ja. of, of, of ja, een tunnel inging of zo. Of een tunnel of zoiets dergelijks. Dus ja. daarom hing er een groot bord voor binnen <laughs> de ramen blijven. Ja. Heel mooi. Het is denk ik vaak fout gegaan, maar dat maakt, ja, tegenwoordig kan het inderdaad niet meer. Ieder jaar laten Patrick en Mandy Berg van Viskar de Zeemermin... hun klanten bepalen welke haring ze moeten gaan verkopen. En afgelopen zaterdag organiseerden zij een gezellige middag in een loods aan de Watstraat... waar vaste klanten konden voorproeven... Vier soorten haring, waaronder twee van de leverancier die jaarlijkse haringtest van de AD heeft gewonnen... stonden hapklaar om te worden geproefd en gekeurd. Bent u benieuwd welke de lekkerste werd bevonden? Dat leest u komende donderdag in de Zandvoortse krant. En de luisteraars van CFM hebben gisteren al kunnen horen dat haring A, jawel A, de meest lekkerste was. En dat deze, en deze haring, dat kan ik verklappen, van de huidige leverancier van Patrick is. Maar donderdag officieel dus in de Zandvoortse krant. Na de Dam tot dan -loop is gisteren een hardloper overleden in Amsterdam. Dat, dat bevestigt de organisatie. Het gaat om een 24-jarige man. De man had de race gewoon uitgelopen. Daarna werd hij onwel. De loper werd overgebracht naar de medische post. Een reanimatie bleek te laat. De man nam deel aan de bedrijvenloop van de Universiteit van Amsterdam en was student geneeskunde. <laughs> Amendementhouders van de NS opgelet, Ruud. Wie zijn over chipkaart met daarop het abonnement vergeet... en een los kaartje moet kopen, krijgt de kosten daarvoor niet langer vergoed. Dat schrijft de Telegraaf vandaag. Voorheen konden reizigers met een abonnement drie keer per jaar hun geld terugvragen... als ze hun kaart waren vergeten... maar volgens reizigersorganisatie Voor een Beter OV... heeft de NS die regeling stiekem afgeschaft. Door het afschaffen van de regeling moeten reizigers dubbele kosten maken. Ze betalen immers al voor een abonnement... Voor Dalfrij, een amendement waarmee altijd onbeperkt kan worden gereisd, moet bijvoorbeeld maandelijks 318 euro worden afgerekend. NS-manager Van Halen zegt tegen de krant dat reizigers een beroep kunnen doen op een coulanceregeling van de NS. Toch is dat volgens de woordvoerder van voor een BTOV niet genoeg. Dan ben je afhankelijk van de grillen van de NS. En tot zover het Regio Nieuws. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, het is gedaan met een mooie nazomer. Want vandaag is een wisselende Noordzeebewolking. Vrij krachtig tot krachtige noordelijke wind. met een windkracht van 6 bovenop. En maximumtemperatuur temperatuur hier in Zandvoort is ongeveer 16 graden. Morgen hebben we periode met zon en weinig wind. Max komt dan niet hoger dan 17 graden. En woensdag is het weer bewolkt, matig tot vrij krachtige westelijke wind met een temperatuur van 18 graden. Nou, als je gaat denken van, hé, 18 graden, ik wil de zee in. Dat kan, want de zee is warmer. Die is ongeveer 19 graden.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 You made all And that's nothing to fear No, it's nothing, my dear But how do I know what you're thinking? Maybe I thought it before Maybe that's why I... So En uh, het is vandaag weer een bijzondere dag, hè, dames en heren, dat lees ik net, uh, Ja, je krijgt altijd leuke informatie. Uh, vandaag is het namelijk 44 jaar geleden dat uh, Diana Ross haar eerste solo single uitbracht. Weet, Diana Ross was altijd lid van de Supremes en op een zekere dag in 1970 ging zij solo. En vandaag is dus de dag 22 september dat haar allereerste Solo single uitkwam van Diana Ross En dat is dit nummer No matter how far Just call my name I'll be there in a hurry On that you can depend And never worry ...en no high enough. 44 jaar oud is vandaag. En die DNA Rosso, die is ouder. Is bij Mot Motown wel vaker gebeuren. ...zijn er nog meer versies van dit nummer... ...onder andere van Marvin Gaye en Tammy Terrell. En dit was toen de tijd een mega-hit. Lees ik in het bericht... ...wat ik hier uh, voor me had... De ene maand high enough, dit was Diana Ross. Dus haar eerste Soul Single. Down, like animals, animals, like animals, Maroon 5. is blade e and it is Dolly Parton 9 to 5 I stumble out of bed and I stumble to the kitchen for myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life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 mooie plaat van uh, de Zweedse First Aid Kids. Ik dacht dat, uh, dat het een eerste plaat was, maar uh, ze hebben al een stuk of 4-5 lp's gemaakt. Dus wat dat betreft, uh, nou ja, zeker niet de eerste. We gaan het eerst weer afsluiten met die Alan Parsons Project. serious and Eye in the Sky.